Het aantal nieuwe coronabesmettingen blijft dalen. Afgelopen dag werden er 4709 mensen positief getest. Dat zijn er bijna duizend minder dan gisteren. De ziekenhuisorganisatie, die in de gaten houdt dat het niet te druk wordt in de ziekenhuizen, is opgelucht. Het is om te beginnen gewoon nieuws, goed nieuws voor al die uitgestelde zorg die we gedaan hebben. Dat kunnen we niet allemaal vandaag alweer inplannen. Maar ja, volgend op de ontwikkeling van de nieuwe besmettingen weet je dat je daar nu weer over ruimte kunt gaan maken. En dat is prettig. Er liggen nu wel iets meer mensen met corona in het ziekenhuis. Ruim 2300. Maar daar maakt de ziekenhuisorganisatie zich geen zorgen over. Omdat het ook daar de goede kant op gaat. Het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar de video waarin iemand zijn wapen leegschiet op een foto van Geert Wilders. Dat deed de man om te provoceren, zegt hij tegen Hart van Nederland. Wilders heeft inmiddels aangifte gedaan. De bedreiging komt hard aan, zegt hij. Je ziet ook nog nu in beeld wat iemand van plan is. Of in ieder geval oproept. Of provoceert naar zijn eigen. Blijven, ik geloof dat niet, om te gaan doen. ja En dat, dat komt natuurlijk wel uh, hard aan. Bij de politie in Amsterdam zijn vorige week meer dan 300 wapens ingeleverd. Onder meer geweren, zwaarden, tasers en heel veel kogels. De politie hield een inleveractie waarbij je anoniem en zonder straf je wapens kon inleveren. Ze hopen dat er nu minder mensen met een wapen op straat rondlopen. En nog vijf nachtjes slapen, dan komt Sinterklaas weer aan in Nederland op een geheime locatie, want corona. En dus moeten kinderen het zaterdagochtend volgen via tv. WNL vroeg ze daarnaar. Ga je kijken? Ja. Ja? En waarom? Omdat ik het super leuk vind. Het is gewoon leuk om te zien hoe Sinterklaas met de boot gaat. Want elk, elk jaar is weer grappig hoe alle pieten weer raar doen. Ik vind het gewoon heel grappig. En ik, wil, ik vind het ook die spelletjes ook heel leuk. Van de vorige keer toen had hij wel een beetje moeite. Maar ik denk dat hij zijn, zijn boot nu een beetje sterker heeft gemaakt. Gaat Sinterklaas aankomen dit jaar? Ik denk het wel. Ik hoop het. Het weer. Het is de warmste 9 november ooit gemeten. Vanmiddag was het 16,7 graden in de beeld... en daarmee is het oude record uit 1983 eraan. Morgen is er meer bewolking dan vandaag met kans op wat regen. Het wordt dan maximaal 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een flinke file op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Tussen Maarsen en Vinkenveen is de vertraging een half uur door een auto met pech. Er is daar maar één rijstrook open...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 Even na drie uur, Zandvoort, een goede middag. Welkom terug bij Zandvoort op zaterdag. Op een zonnige zaterdagmiddag. En dan beginnen we elkaar met een lekker plaatje. Door Rick Astley en Never Gonna Give You Up. Het tweede uur, Albert Jan. Hebben we het weer druk of valt het mee? Nou, laten we zeggen, we gaan even een stukje politiek doen. Dan hebben we het natuurlijk over de omgevingsvisie 2040. Heb jij je ermee bemoeid? <laughs> je mag je er nog mee bemoeien Oh, oké. Okay. Dus daar hebben we even een artikel over. Uh, om half vier hebben we ja, een evenementenagenda... en dan hebben we het over een tweetal fotowedstrijden... waar u uh, aan u deel kunt nemen. En verder hebben we natuurlijk uh, nog veel uh, meer Zandvoorts nieuws in het kort. En natuurlijk veel muziek. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren... en luisteren naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan, want we hebben ook in het tweede uur... weer een lekkere muziek zo op de Zandvoortse radio. Waaronder deze uit de jaren negentig. Ja, die... De jaren negentig, die leven weer helemaal op. Op televisie word je ook weer doodgegooid met de uh, jaren negentig programma's. En ook de muziek speelt daarbij een rol. Nou, en als we het over de muziek uit de jaren negentig hebben... dan mag deze zeker niet ontbreken. And People and Moving On Up. You've done me wrong, your time is up. You took a sip to from the devil's club. You broke my heart, there's no way back.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 <internationaleicopter> ja. Populair, Maar we draaien niet alleen uiteraard muziek uit de jaren 80 en 90, Ook uh, nieuwe hits, waaronder de plaat die zojuist uh, so hoorde, de single van uh, Medusa. En jij hebt weer een eh, nieuwtje voor ons. Nou, nieuwtje. Uh, Zandvoort zet een man... Oh, nee, die komt zo meteen. Jongen, He, oh, jongen, het stress. Goed, voor de luisteraars. Voor de derde keer het jaar organiseert de gemeente op 10 november een omgevingsdialoog. Met als doel om gezamenlijk de ontwerp om, omgevingsvisie voor 2040 op te stellen voor Zandvoort en Bentveld. Met elkaar worden meerdere ontwikkelingen besproken, met onder andere wat de aantrekkelijke en minder aantrekkelijke kanten van Zandvoort en Bentveld zijn. Deze omgevingsdialoog is het vervolg op een bijeenkomst die in, uh, bijeenkomsten die in februari en maart zijn geweest. Toen is er gesproken over een fysiek, sociaal-economisch Zandvoort. Deze termen zijn verwoord in een opgave notitie... die inmiddels is vastgelegd door de gemeenteraad. De avond van 10 november aanstaande gaat over... het ontwikkelingsperspectief voor Zandvoort en Benveld. De uitkomst wordt vertaald in een notitie. Ook in deze dialoog staan de schijf van vijf centraal. Ruimte, economie, samenleving, duurzaamheid en mobiliteit. Wethouder Ellen Verheij, iedereen die zich in, eh, in wil zetten om samen de toekomst van Zandvoort te maken is welkom. Hoe meer inwoners hun mening geven, hoe beter. Want blijft Zandvoort ook in 2040 een aantrekkelijke badplaats? Met een vraagteken, is het dan nog, nog goed wonen met een duurzame economie het hele jaar rond? En met een veilige, gezonde en aantrekkelijke leefomgeving? De omgevingsvisie wordt een soort stip aan de horizon waar iedereen zijn visie op heeft kunnen geven. Hoe mooi is dat? De avond op 10 november aanstaande is vanwege de veranderde situatie door het coronavirus helaas online. Door middel van stellingen kunt u mee participeren om een omgevingsvisie vast te stellen voor het inrichten van de leefomgeving. Doe dus een, doe dus een werk mee aan de toekomst van Zandvoort, sluit de wethouder af. Aanmelden voor de online bijeenkomst kan tot en met maandag aanstaande 9 november via omgevingsvisie omgevingsvisie-aberstaadje-zandvoort.nl. Wilt u nog meer weten over de Omgevingswet... ga dan naar de website van de gemeente www.zandvoort.nl projecten. En als het allemaal goed gaat, zijn we dan twintig jaar ouder, uh, Alvertjan? Ja, ik zal het me net te realiseren. Ja, dat uh, dacht ik al. Dat zag, <laughs> ik, zag ik aan je gezicht. Nou, dan moet je niet meer nadenken gewoon verder. Wat dacht je van een een, een CQ-verzorgingsflat... Op de parkeerplaats Zuid. Ja, <laughs> op goede rollators, <laughs> weet ik wel wat. Nou ja, we zien we er wel wat op. Dat was het bericht over de Omgevingsvisie 2040. in memory. Give me what I need Already know Van Clean Binding en uh, Mabel in 24K Golden. Dat was TikTok, en dit is een lekker uit de jaren 70.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 All the Don't rock the boat, baby. Rock the boat. Don't tip the boat over. Rock the boat. ooh -hoo -hoo -hoo. Rock the boat. Rock on with your bad Rock the boat. Rock on with your bad Rock the boat. Rock on with your bad Rock the boat. roll. Oh, yeah. Ik ken uh, deze film met name in de uitvoering van uh, Forrest. Dit was zo snel uit uh, de 70 van Youth Corporation en Rock the Boats. Ja, de mantelzorgers uh, die zijn uh, in het zonnetje gezet uh, hier in uh, uh, hier in Ja, nee, de kop is als volgt. Zandvoort zet mantelzorgers in het uh, zonnetje. Mantelzorgen worden jaarlijks op de dag van de mantelzorg... en dat is van dit jaar op 10 november, in het zonnetje gezet. Corona zorgt in 2020 echter voor een totaal andere invulling. De dag van de mantelzorg wordt daarom een week van de mantelzorg. Van 9 tot en met 14 november. Het zou mooi zijn als juist in deze week mensen extra aandacht geven aan mantelzorgers in hun omgeving. Alle geregistreerde mantelzorgers in Zandvoort ontvingen een brief met informatie hoe invulling aan deze week wordt gegeven. Mantelzorgers doen namelijk iets heel bijzonders. Ze zijn van grote betekenis voor de samenleving. Dat werd dit coronajaar eens te meer duidelijk... toen de coronarichtlijnen nog meer taken op de schouders van de mantelzorgers terechtkwamen. De gemeente Zandvoort waardeerde de inzet van mantelzorgers enorm. Wethouder Raymond van Haafden bedankt hen hiervoor in een videoboodschap. Fysiek samenkomen tijdens de traditionele door de tandem mantelzorg... georganiseerde feestelijke bijeenkomst in veel harmonie... Kan uiteraard dit jaar niet doorgaan door de COVID-19. Geregistreerde mantelzorgers in Zandvoort zijn daarom op een andere manier in het zonnetje gezet. Ze konden uit drie cadeaus hun keuze maken: een verse appeltaart gebakken door het Appeltaart Imperium, een bon voor een digitaal uitgezonden film, of een voordeurfoto gemaakt door een professionele fotograaf. En daarnaast ontvangen zij ook nog een VVV-bon. Tandem biedt in de week van de mantelzorg een aantal workshops aan, zowel fysiek als digitaal. Zie ook www.tandemmantelzorg.nl www.tandemmantelzorg.nl Verder wordt extra aandacht gevestigd op het aanbod van andere welzijnsorganisaties in de regio. Want er zijn meer mogelijkheden op het gebied van ondersteuning dan menig mantelzorger weet. Zie ook daarvoor www.plus.zandvoort.nl www.plus.zandvoort.nl nou, vind ik dat er inderdaad... Uh, uh, ik, ik bedoel, ik, wij merken het ook aan den lijve om het zomaar eens te zeggen. We worden ook keurig regelmatig gebeld van uh, hoe het gaat. Ja, dat dus, uh, is dus goed. Een fulltime job, daarnaast mantelzorgen... Uh, uh, trekt toch wel een uh, wissel op je privé. En uh, ik kan me nog heugen uit de tijd dat ik mantelzorger was voor mijn moeder... dat, we, dat ze dus een uh, mantelzorgpremie mocht uitreiken van 200 euro per jaar. Uh, dat is dus in Zandvoort niet meer het geval... terwijl het elders in Nederland nog wel het geval is. Natuurlijk is het prachtig, die, die, die cadeaus... maar uh, als je het uh, gaat omreken, om het bekijken in, in het kader van de corona... voor zorgmedewerkers en, en, en, en, en noem maar op... Dan zou dat natuurlijk ook weer prettig zijn. Want die 200 euro's kan natuurlijk ook een, een mooi alternatief kunnen zijn. Heb jij bij een bank gewerkt of zo? Uh, uh, ik heb of zou... het, nou ja, ik heb die 200 euro een aantal jaren uh, mogen ontvangen. En okay. uh, dat was natuurlijk in die periode wel een, een mooie bij, uh, extra inkomen. Waar je, waar, waar je wat mee kon doen. En, is ook zo. Zelf, zelf, maar... zelf kon beslissen uh, wat je ermee ging doen. Is ook zo. Maar in ieder geval uh, toch nog een uh, gebaar vanuit de gemeente naar de mantelzorgers. Across the nation, a chance for folks to meet. laughing or singing, and music swinging. Dancing in the street, Philadelphia, PA. All the moon is seen En dat was David in en Mick Jagger en uh, Dancing in the street. Ja, dat gaat lekker zo. Uh, ja, het is half vier. We gaan hem doen. De evenementenagenda. Nou, heb jij uh, wat over uh, fotowedstrijden? Ja, allereerst de fotowedstrijd, ik hou van de Noordzee omdat. Puntje, puntje, puntje, puntje. Stichting de Noordzee bestaat dit jaar 40 jaar en organiseert daarom een fotowedstrijd. Deel als Zandvoorten. Ook je liefde voor de Noordzee en zend je mooiste strandfoto in. Stichting de Noordzee zet zich al in sinds 1980 in voor een schone en gezonde Noordzee. Deze 40ste verjaardag wordt aangegrepen om samen de schoonheid van de Noordzee te vieren. Daarom wordt gevraagd om naast een foto ook wat te vertellen over jullie liefde voor de zee. De zon die in de zee zakt, de blik van een brutale meeuw of een spelend kind in een wa met warrig haar. Er worden op het strand talloze prachtige foto's gemaakt. Stuur dus jouw mooiste Noordzee strandfoto en win een workshop op het strand. Hoe werkt dat? Stuur je een foto uiterlijk in op zondag 15 november. Iedereen mag één keer meedoen. De juryleden worden nog bekendgemaakt. De allermooiste foto wint een workshop op het strand met een, met een, ecolo, met een ecoloog die een expert, en een is. De vijf mooiste foto's worden beloond met een boek over de Noordzee. De winnende foto's worden met naamsvermelding gebruikt op onze website, sociale media en in onze nieuwsbrief bij de bekendmaking van de resultaten. De foto blijft verder in jouw eigendom. De winnaar wordt op maandag 30 november bekendgemaakt. De winnaar, zoals gezegd, van deze wedstrijd... gaat samen met een afval- en natuurexperts van de stichting De Noordzee op pad... om meer te leren over zowel de prachtige Noordzee-natuur... als het afval op het strand. Zo leer je bijvoorbeeld de eikapsels van een wulk te herkennen. Ja, ja. Nog en, en, een keer eikapsels van een wulk herkennen. U begrijpt, ik weet die workshop nog niet gehad. Uiteraard wordt hierbij goed rekening gehouden met de coronarichtlijnen. En ga daarvoor naar de website van Stichting de Noordzee en stuur je foto in. De website van Stichting de Noordzee en stuur je foto in. En de tweede fotowedstrijd dat heeft alles te maken met de nieuwjaarsduik in beeld. De nieuwjaarsduik wordt in wordt al vele jaren georganiseerd. Vorig jaar was dat alweer de 61e editie. Dit jaar zal het door de coronacrisis anders lopen dan normaal. Geen moedige duikers die in de zee gaan rennen. Geen aanwezigen om ze aan te moedigen. En geen reddingsbrigade om een oogje in het zeil te houden. En toch willen ze nog een klein beetje een feest van maken. In plaats van de gebruikelijke duik... zal er een fototentoonstelling op de boulevard komen. En daarom vragen ze uh, aan alle duikers en niet-duikers... om een kijkje te nemen in de mooie foto's... die ze de afgelopen jaren tijdens de duik hebben gemaakt... en deze naar hun op te sturen. Alle foto's zullen bekeken worden... en uit de inzendingen zullen de leukste, mooiste en feestelijke foto's... gekozen worden om een te worden op de boulevard. Denk erom dat de mensen die erop staan dit ook oké okay vinden... Dus, heb jij nou leuke foto's en wil je dit eventueel zien hangen op de boulevard? Mail ze dan tot en met 23 november naar Zandvoort Nieuwjaarsduik apenstaatje gmail.com -gmail of kijk op de nieuwjaarsduik uh, voor meer informatie. De, zoals gezegd, de foto's kunnen tot en met 23 november naar Zandvoort gmail.com gestuurd worden. Iedereen mag maximaal vijf foto's opsturen. En iedereen maakt kans op één plek op de boulevard. De ingestuurde foto's mogen in beperkt bewerkt worden door de stichting. Om ervoor te zorgen dat ze optimaal tentoongesteld kunnen worden. Ik zou zeggen, amateurfoto's, oppad. Zo is dat mooie fotoacties hier in Zandvoort. Tot zover de evenementenagenda. Het betreft dus allemaal fotowedstrijden die plaats gaan vinden hier in Somfort. Dat heeft natuurlijk allemaal weer te maken met de corona en de maatregelen daaromtrend, waardoor bepaalde dingen weer niet door kunnen gaan en nog een beetje leuk te houden. gaan we die fotowedstrijden organiseren. Goede zaak is dat. Wij gaan weer lekker de muziek draaien op deze zonnige zaterdagmiddag. Zofort, een hele goede middag. Houd de radio aan, hè, op CFM Zofort, met Main Attraction BB&Q Band. Specieel gedraaid voor alle Disco freaks die nu naar de Zandvoorts Radio aan het luisteren zijn. De single van de BB&Q Band en de uh, Main Attraction uit de jaren 80. En dat was uiteraard de 12 inch uitvoering. Zo dadelijk gaan we het hebben over de werkzaamheden van ProRail hier in Zandvoorts. Die gaan er ook weer aankomen en dat heeft gevolgen voor het spoor. Daarover weten Albert-Jan alles dus. Dat gaan we zo meteen horen van hem. Maar eerst even wat Fransstalig van Frans Gal. Hier is Ella Ella. We toch nog een beetje naast zomerk nee, op de Soundforce Radio. De desk van uh, Frans Gal en Ella Ella. Lekker hoor. Dat soort muziek uh, mogen we vaker draaien, toch? Van mij wel. Oké, okay, nou bij deze dan gaan we dat uh, nu regelen. <laughs> dat doet me weer aan uh, Wilders denken. Maar goed, daar hebben we het <laughs> verder niet over. We gaan het hebben over ProRail. Ja, ProRail. Uh, nieuws uh, van ProRail. Spoorwerk tussen Zandvoort en Overveen vanaf donderdag 19 november 10 uur s avonds. tot en met zondag 22 november 5 uur s ochtends. 19 november tot en met 22 november. Overwegen tijdelijk dicht. Door de vernieuwingswerkzaamheden aan het spoor zijn de Overwegen-Sofiaweg van Lennepweg en verlengde Haltestraat Vondelaan tijdelijk afgesloten voor voetgangers, fietsers en het wegverkeer. Er wordt een omleidingsroute ingesteld met gele bebording. En er zijn verkeersregelaars aanwezig om het verkeer in goede banen te leiden. Tijdens de werkzaamheden rijden er geen treinen. Wilt u reizen met de trein? Kijk dan voor actuele reisinformatie op www.ns.nl. Www uh, en mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact op. U kunt uh, de ProRail bereiken via www.prorail.nl contact. www.prorail.nl contact. Of bel met 0800-776-7245. En dat is gratis, dat nummer 0800-776-7245. Dat kan door de week tussen 8 uur s morgens en half 7... En natuurlijk bij noodgevallen of ernstig overlast natuurlijk ook buiten kantoortijden. Nou, ik heb dat verhaal al voorgelezen. Maar is het betekent dat, dat, dat ook overdag geen treinen rijden? Nee, toch? Nou, wanneer uh, is het? Zij het is van, van donderdag 19 november 10 uur tot en met zondag uh, uh, 22 november 5 uur. En overwegen tijdelijk dicht. En tijdens de werkzaamheden rijden er geen treinen. Wilt u reizen met de trein? Kijk dan voor actuele reisinformatie op www.ns.nl. Volgens mij rijden de treinen wel. Ja, maar voor een beetje onduidelijke advertentie, vind je niet? Ja, ja, eigenlijk wel. Eigenlijk dus, wel. Maar goed, in ieder geval kijk het daarna. U wilt u zeker weten, www.ns.nl. www.ns.nl. Of vul het contactformulier in en dan nemen ze even contact met je op. Albert-Jan. ze dus Nee, toch? Dan kunnen we morgen melden hoe dat nou precies zit bij Stantvoort op zondag... Wij doen net alsof de trein wel rijdt, want uh, ja, die plaat hebben we klaar, staan die andere stond al klaar. Maar goed, we hebben voor deze gekozen: Riding on the Train van de Pesadina's. Blijf nog even vragen wat die treinen nou precies gaan doen, uh, Albertan. Maar mochten we daar meer informatie over hebben... dan melden we dat uiteraard uh, op de radio. In ieder geval uh, zijn de dienstregelingen wel aangepast. En die rekening te houden met de werkzaamheden van ProRail. Je de Riding on the Train, dat was uh, inderdaad de single van de Pasadena's. Ik krijg een stapeltje A4'tjes voor het uh, gedicht van de dag. Gaan we even lekker snuffelen zo dadelijk. Maar eerst de nieuwe single van Maan en zo kan het dus ook. Weet je nog dat ik voor jou dat ene liedje schreef? Toen alles nog zo voorbestemd en roze kleurig leek. Een geluk Tijdelijk, niet in ons besteed, maar zo kan het lopen. Nu is het over. Geen contact, gebroken hart dus is meestal hoe het gaat. Foto's in de brullenbak en spullen op de straat. De allermooiste liefde die wordt ingeraakt voor haat, ik hap in mijn hand. Omheen. Maar toen ik jou En zo kan het dus ook. Wij gaan het hebben over uh, explosieven, want uh, daar is uh, onderzoek uh, naar het uh, jan Ja klopt, want op de, de Zuidboulevard uh, zijn ze nu met de riolering begonnen. En daar... Ja, dat ging van de week fout trouwens. Toen hadden oh. dus ze een waterleiding uh, geraakt. En ja. toen had je een klein uh, fonteintje op de, <lacht> op de boulevard. Goed, maar de, wa, de was dus om, er is dus een omvangrijk onderzoek gedaan... naar achtergebleven explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Dat is inmiddels afgerond. En dan komt hij de firma Bombs Away. <lacht> ja, ja, je verzint het niet. Uit Utrecht heeft afgelopen zomer in opdracht van de gemeente Zandvoort... een omvangrijk onderzoek gedaan naar mogelijk achtergebleven explosieven... uit de Tweede Wereldoorlog. Het onderzoek richtte zich op het gehele grondgebied van de gemeente... en gaf direct aan al aanleiding voor een vervolgonderzoek... voorafgaand aan de vervanging van het riool... en de daar, daaropvolgende herinrichting van de boulevard Paulus Lood. Het rapport telt maar liefst 129 pagina's en het is vooralsnog onduidelijk in hoeverre het openbaar zal worden gemaakt door de gemeente. Voor wat betreft het bebouwde deel van het dorp is, de, is het de bedoeling om het voor bewoners toegankelijk te maken. Buiten de bebouwde kom ligt dat anders. We willen natuurlijk geen avonturiers die op hun eigen gelegenheid verdachte plekken in de duinen bezoeken. Al dus Eddie Rozen van de gemeente. Uh, niet vorige week, maar die week is er al begonnen, begin gemaakt met het vervangen van het riool onder de boulevard Paulusloot. De werkzaamheden worden uitgevoerd in vier fases. Het rapport heeft voor elk van die fases locaties aangewezen die nader onderzoek behoeven. Dat gebeurt met detectieapparatuur door het gespecialiseerde bedrijf TNA Survey tna Survey. Omdat voorafgaand aan het onderzoek de bestraat verwijderd moet worden, worden de locaties per fase telkens apart onderzocht. Ik hoop niet dat dit, dit artikel wordt gevolgd. De, de, de Bom hey. Ja, dat er echt die BV. De, de Bom BV en. Uh, Joh, hey BV, is he, die andere toch? Ja, uh, toch. Nou, in ieder geval, dus onderzoek naar explosieven hier in Zandvoort. Tot zover ook weer dit uur van Zandvoort op zaterdag. Ik heb een, nou, ik zei het net al, stapel a 4 uh, gehad. Waar heb je zin in? Treurig gedicht. Als, een, ik, als ik weet wat ik wil, dan is het maar een kort stapeltje. Maar ik weet het niet. Ik nee, weet het gewoon maar niet. heb je nog een bepaalde volgorde nee, aangehouden? Nee, of atrandum. is Het, uh, het mm. Oké, okay, dan gaan we zo meteen even snuffelen. Maar eerst uh, gaan we op naar het nieuws en uh, weer van 4 uh, uur. Daarna nog 1 uh, uur lang Zandvoort op zaterdag. Met uiteraard om uh, kwart voor vijf het gedicht van de week... We hebben natuurlijk ook nog uh, de SOS Live. Ja, yeah, SOS Live. Ja, wat gaat dat worden? En dat mag Moet jij. nog even over nadenken. Dat, mag over, mag, dat is jouw beurt. <laughs> en, uh, en uiteraard uh, ook heel veel lekkere muziek. Ik zou zeggen tot zometeen voor het de derde en laatste uur van dit programma. En de laatste voor vieren is deze van Lionel Ritchie. I'm